Dit is Juris Stubinitski met het NOS Journaal. In een zieke radio- en tv-icoon Willem Duis overleden. Van 1960 tot halverwege de jaren 80... was hij een van de bekendste radio- en tv-presentatoren van Nederland. Zijn programma Voor de Vuist Weg was een begrip. Miljoenen mensen keken naar de talkshow... waar hij niet talloze bekende en minder bekende mensen ontving. Ook op de radio was Willem Duis een begrip. 35 jaar lang presenteerde hij de muziekmosaïek... Verder gaf hij commentaar bij tennisevenementen en bij Eurovisie Songfestivals en zat hij in talloze panels bij tv-spelletjes. In 1999 nam Duis na 40 jaar definitief afscheid van de radio omdat hij te veel last had van de naweeën van een herseninfarct. Met zijn tv-werk was hij al eerder gestopt. Vorige maand was Willem Duis nog te gast in De Wereld Draait Door. De duizendste aflevering van het programma was een eerbetoon aan de radio- en televisiepersoonlijkheid. Willem Duis was 82 jaar. Rusland heeft de grenzen gesloten voor alle groenten uit de Europese Unie. Dat heeft te maken met de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland. De Europese Unie doet te weinig om de oorzaak op te sporen, zeggen de Russen. Nederland loopt door de boycott tientallen miljoenen euro's per week mis. De internationale luchtvaart is de recessie te boven. Dat meldt de internationale luchtvaartorganisatie IATA. In april was het wereldwijde passagiersvervoer 7% hoger dan begin 2008, vlak voor de crisis. De sector is wel beducht voor de hoge olieprijs en er zijn minder passagiers door de onrust in de Arabische wereld. Radko Mladic heeft lymfklierkanker, dat zegt zijn advocaat in een Servische krant. De oud-generaal zou twee jaar geleden chemokuren hebben ondergaan, maar in Belgrado zegt geen enkel ziekenhuis Mladic te hebben behandeld. Morgen komt Mladic voor het eerst voor het Joegoslavië-tribunaal. Het weer, veel zon. Het is 17 tot 23 graden. Ook morgen veel zon. Wat meer wind. Middagtemperatuur tussen de 18 en 25 graden. Dit was het NOS Shoe. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat de file tussen Nader West en Blaricum 6 kilometer. En 5 kilometer tussen Laren en Afrit Bunschoten. En tussen Afrit Bunschoten en knooppunt Hoevenlaak staat weer 2 kilometer. Ook op de A12 Den Haag Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik 8 kilometer. A20 Hoek van Holland Gouda tussen knooppunt Kleinpolderplein polderplein knooppunt de Bregseplein 2 kilometer. A28 Utrecht Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en Afrit Den Dolder 4. A28 Utrecht Amersfoort tussen Soesterberg en Afrit Maan 2.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 Geelu is she G -f -m. G -f -m. Als het lijkt alsof niemand als je denkt dat iedereen je soms ontwerpt Leun op mij Als de kleuren die je draagt.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 het lijkt alsof.